dit is Joeri Stubenitski met het NOS Journaal. De brand van zondag op maandag in een winkel in het centrum van Veendam is aangestoken. Dat heeft technisch onderzoek in een elektronica winkel uitgewezen. In dezelfde nacht werd ook een discotheek in Veendam in brand gestoken. Eerder was al duidelijk dat ook die was aangestoken. Tijdens het blussen van de brand in de winkel kwam een brandweerman uit Veendam om het leven. In Zweden heeft de rechter toestemming gegeven voor de uitlevering aan Polen... van de man die opdracht zou hebben gegeven voor de diefstal van het Auschwitz-bord Arbeid macht vrij. De voormalige Zweedse neonazi-leider werd vorige maand op verzoek van Polen gearresteerd. Hij zou het brein zijn achter de diefstal uit het nazi-vernietigingskamp. Het bord werd in december gestolen en twee dagen later in drie stukken teruggevonden. De politie arresteerde vijf Poolse mannen voor de diefstal en zij wezen de Zweed aan als de opdrachtgever. PVV-leider Geert Wilders is in Den Haag geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad. Hij neemt zitting in de Haagse Raad omdat hij bij de verkiezingen bijna 14.000 voorkeursstemmen kreeg. In eerste instantie was hij als lijstduwer niet van plan om in de gemeenteraad te gaan zitten. Maar omdat hij zoveel voorkeursstemmen kreeg, veranderde hij van gedachten. Bij de vergadering werden alleen genodigden toegelaten. Ook waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen.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 Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en de temperaturen schommelen rond het vriespunt. Morgen valt de regen en het wordt een graad of 6. Dit was het. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En kom. jij, jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. live. ZFM met. Met. met nu Alternative FM. There's an alternative. Tweede uur, alternatief FM op ZFM Zandvoort. met nog steeds ethereal in de studio yeah. Yeah. Hey. Uh, nu, wordt, nu, nu is het alleen Elco die achter de microfoon zit, want yeah. uh, Buren staat uh, naast jou uh, Minho. Ja, ik heb hier een uh, veel mooiere mic dan die ik net had eigenlijk. Dat is, uh, eigenlijk uh, dit is wel een mic. Ja, Deze is gewoon. Is beuker. Deze ja. is gewoon veel professioneler. Yes. Ik ga hem, uh, ik ga we gaan een experiment doen. Waarom? Ja. Waarom? En dat is ook wel Wat? goed te luisteren. Wat gaan we dat nu? Huh? Doen? Gaan we dat nu doen? gaan nu doen. we dat nu doen? Ik ga het even uitleggen. Casema, dat is onze provider hier in Zandvoort. Die heeft besloten om een heel deel zwart te zetten. Met andere woorden, de studio, de omgeving, uh, dus ons ook. Uh, we hebben geen telefoon, we hebben geen internet. Niks. Uh. Wat we gaan doen is dus de MP3-speler van de telefoon van uh, een van de bandleden sluiten aan aan uh, onze kast. Dat gaan wij nu doen. Klikken de klik. En ons nou, is, is, er nu geluid? Uh, ja, maar nou moeten we alleen nog uh, kijken Yo, of we uh, onze... Speaker zetten. Vriend, uh, welke vrienden hebben we dan aan de telefoon? We hebben vriend Uri aan de telefoon. We hebben ik. vriend Uri aan de telefoon. Kunnen wij Uri ook horen toevallig? Ja, heel zacht. Uri is... He, he, he, ja! Uri, ja. Hey. Hoor jij ons? Ik, ik kan hem dus niet horen nu. Hoor jij ons? Hey. Hallo. Ja, ik hoor jullie goed. Heel goed, Bij okay. jou ook. Wij jou ook. Dus uh, dat is heel fijn. Nou hebben we hem toch uh, buiten, <laughs> buiten allesom hebben we toch even geregeld. Telefonisch, de toetsenman van Ethereal. Toch? <laughs> ja, ja, dat klopt. Ja. Uh, wat, wat zit je nou zoal uh, te doen op, uh, op zo'n uh, zo donderdagavond terwijl hier twee van je maten hier binnen zitten? Nou, uh, vanavond zijn we toevallig uh, zang aan het opnemen voor onze nieuwe EP. Ja. En uh, ja, ik uh, zit hier met Daniel naast mij, onze zanger. Grutte! En uh, <laughs> ja, we zijn uh, net, we zijn net uh, 20 minuten bezig, maar oh. uh, de eerste stukjes staan er alweer op. Mooi, mooi, mooi. Dus het gaat lekker. Ja hoor, ja, ja, ja. Is dit ook een beetje in, uh, in de aanloop naar de finale van de Rob Agdaalwoord uh, toe, dat jullie dit nu zo doen? Is dit heel bewust dat jullie nu bezig zijn om dat materiaal uit te gaan brengen? Ter nee. ondersteuning um, van? Ja, het heeft wel wat met elkaar te maken. De, het, het zat eigenlijk al een stuk eerder in de planning, maar uh, door drukte ja. moest we het opschrijven. <laughs> maar de finale van het patronaat was wel een mooie deadline, ja. Toch wel? Even oh, je, de bepaald. deadline! Ja, hij is weer genoemd. Roel, ja. deadline ja. voor oh, Roel. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Was dat ook een beetje het werk van Roel? Dat, dat hij uh, dat, dat zei? Van, ja, zeker weten. <laughs> ja, sowieso. Dat ik al. Ik denk dat zal, dat zal haast zeker wel het werk van Roel geweest zijn. Ja, het niet voor niks de rol Deadline is ja, deadline. Ja, dat zeiden <laughs> zei we zei zei hier al. Dus, uh, dus, dus dat is niet ge geheel vreemd in dit geval. Nee, nee. nee. Uh, even over dat uh, materiaal. Het is dus nieuw materiaal, begrijp ik? Ja. Helemaal goed. Uh, gaan wij daar iets van horen op 2 april? Dat, uh, dat jullie een één of twee nummers stiekem uh, tussendoor uh, gooien uh, tijdens die finale? Ja, nou, waarschijnlijk spelen we alle vierde nummers wel uh, die op de EP komen te staan. Oh, dat is helemaal leuk. Vorige keer bij de voorronde hebben we al drie van gespeeld. Ja. En uh, ja, er, er komt, uh, we gaan er eentje bij doen, zeg maar, op 2 april. 2 april. Dus, uh, ja. En uh, wie weet, we, we zijn ook nog aan nog nieuwer materiaal aan het werken. En wie weet, er uh, komt daar ook weer wat uh, ja. van uh, in de set. Oké. Okay. Hé, hey, is uh, Daniel ook in de buurt? Ja. Mag ik ja. hem even? Dankjewel. Ja hoor. Ja hoor. Oké. Okay. Nou, dan komen we bij nummer drie van het Nederlands. Dag Daniel. Goedemiddag. <laughs> Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er zitten hier twee, uh, twee maten van jou hier in de studio. Maar dat wist je al. Pardon? Er zitten hier twee maten van jou hier in de studio. Dat wist je al. Oh ja, dat weet ik. Ja. Uh, maar uh, nou jij zei al. Uh, Uri zei al dat jullie uh, met z'n tweeën al, al bezig waren om wat dingen af uh, te werken nieuw, nieuw uh, materiaal uh, yeah. ja, wat, ja, ja, ja jij bent de zanger van uh, nou ja, de grunter van de band dat kan ik beter, beter zeggen <laughs> uh, maar uh, hoe is dat dan uh, kan je dat dan gewoon even goed wel doen zonder die andere drie uh, die ervoor uh, nodig zijn Want Michiel is er niet bij uh, nou die, deze nou ja, twee. We jongens... hebben eigenlijk uh, de meeste stukken zijn al ingespeeld ja. ik kom vaak als laat Mm -hmm. En dat wil ik ook zo houden. Ja. Alleen in dit geval uh, missen we voor dit nummer nog even de gitaar. Daar is de gitarist vanavond volgens mij ook heel druk mee bezig. Ja. En uh, dat hopen we dus binnenkort allemaal uh, in elkaar te kunnen zetten. Ja. Maar uh, ja, dat gaat gewoon zo. De, de bassist heeft volgens mij afgelopen week de bas hiervoor opgenomen. En nu uh, ben ik er uh, mee bezig om uh, de zang te doen. Juist hem, juist hem. Dus dat kan allemaal apart uh, van elkaar uh, kunnen jullie dat uh, gewoon uh, doen. Dus... Maar kunnen jullie ook ons ja, een uh, onze mopje laten horen, zeg maar? Ja, een klein stukje? We we kunnen laten ja, horen. Ja, dan, moet, dan moet ik even naar onze, ons, ons Uri kijken. Uri, gaat, gaat alle Uri uitzetten. Uitzetten. Ja? ja Ben ik klaar voor? Ja hoor. Ga eh, ja, je ja. maar aan, Uri. Doe maar vanaf, uh, ja. Een kort nou het ja. nou, wordt hem hoor, dames en heren. Klaar? Via de telefoon. Komt -ie aan. So yeah. Nou, dat is, uh, dat is heel bijzonder zo, op deze manier. Hallo, ja, hè? Ja, dat ja. uh, is ja, wel via de telefoon, uh, maar... Super impressive shit, guys. <laughs> <laughs> uh... Al dus de heer Buren van de ploeg. Ja. Het, is, het, is, het is wel een beetje blikkerig door de telefoon, maar het klonk ja, in ieder geval heel erg veelbelovend voor jullie EP. Hebben jullie al nou, een naam nou verwijs... voor jullie EP? Of... Uh, Oeh, nog niet, daar nog zijn niet. we nog niet nee. helemaal over uit. Waar twijfelen uh, jullie over? Misschien kunnen wij advies geven. Waar we over twijfelen... <laughs> ja, uh, we van alles. Een, een hele, een hele lijst. hele erachter mee. En uh, dat, dat moet allemaal nog besloten worden. Daar kun ik, kan ik nog niks zin in. Oh, maar ik zie ik al kan... de hand van Roel. Zie ik op <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee. Kunnen nee, wij nee, geen uitspraken over doen nog. Nee, precies. Ja. Maar niet getreurd, lieve luisteraars. Dus we kunnen jullie zometeen wel iets anders leuks laten horen. En nou? dat is een ander liedje wat we al hebben opgenomen. Het is uh, nog een rauwe mix. Hij is iets minder rauw dan de vorige zes mixes, maar <laughs> Goed. hij is... Uh... Daniel uh, wordt ontkoppeld nu inmiddels. Uh -huh. <laughs> <laughs> maar de, de mix top. is een eind onderweg, ja. uh, denk ik. Ja, Oké, okay. nou uh, uh, Björn, jij kan uh, Daniel uh, even verder uh, afwikkelen met, uh, met het een en ander. Dus, uh... Ja, dat ga ik doen voor je. Oké. Hier, de nieuwe shit van Ja. our time. Play it fucking loud! Finally, there's an alternative. Ethereal is nog steeds bij ons in de studio. Je hoorde eerst, hoorde je het nummer van Ethereal, dat ze helemaal gemast... Nou, nog niet echt gemast hebben. Nee, oh, hey. de, de mix is een eindje, eindje onderweg. De mix is maar een eindje onderweg. Mix. Een rauwe mix, inderdaad. Het, het nummer heet overigens Sound of Destruction. Sound of Destruction, jongens. Yes. Hou die gozers in de Sound gaten. www.ethereal.nl En daarna draaiden we trouwens toe en toe met het nummer Vicarious. En dat is echt vet. En dit nummer... Gaan we gewoon, dat lekkere achtergrondmuziek. Daar hadden we het net een beetje over. We doen de biertjes open, want uh, we hebben een goede avond. Biertijd. Proost voor alle mensen. Sassy. Die, ah, die klinkt lekker. Ja, dat is jouw biertje. Het is, op, ah, het is donderdagavond Dankjewel. half tien en dan is het een uh, beetje drinken. Drinken. de ja, krant drinken. lezen? Ja, ik moet Bukies even wat open. weten. Dat doen we zo wel even. De krant lezen tijdens, uh, tijdens de plaatjes, want ik moet nog even wat uh, verder op de hoogte blijven wat zich hier in deze, dit dorp zich allemaal afspeelt. Uh, daar. Nou ja, goed. Uh, we hadden de, de twee mannen die uh, bezig waren, hadden we net aan de telefoon. Yes. Uh, bijzondere lieden, <laughs> toch wel. Want anders hou je het nooit uh, lang vol met z'n vijven. <laughs> <laughs> we houden het voorlopig uh, prima uit met elkaar. Ja? Ja hoor. Uh, ja. In een band kan men, kan men toch wel indenken. Karakters zijn toch wel verschillend. Oh, absoluut. Ja? Absoluut. Ja, maar daarom werkt het ook zo. Ja. ja, nee, ja. Maar, Als iedereen zeg maar hetzelfde soort figuur zou zijn. Dan, ja. dan, dan heb je geen, geen positieve spanning zeg maar. Dan heb je, heb je geen energie ertussen. Als iedereen zeg maar op exact dezelfde golflengte zou zitten. Ja. Dan, dan, dan, dan heb je zo'n soort vlakke lijn. Ja. Weet je wel. En, en als iedereen nou een beetje zeg maar, wat uitschieters en wat dalen heeft. Dan dan je dat zeg maar mooi ja. met elkaar. En dan krijg je dus die, die mooie symbiose van vijf mensen. En. Dat het <laughs> dat nee, maar het gaat, het ja. gaat om de dynamiek. Ja? Is, dat geldt voor de muziek die je maakt... maar dat geldt ook voor is hoe het... je als vijf mensen met elkaar omgaat. Ja, is dat ook goed voor discussies ja. over muziek zelf? Hoe jullie bepaalde Absoluut. dingen invullen? Absoluut. Ik denk dat dat juist heel belangrijk is... dat je in een band heel bewust praat over wat je wel en niet wil. Mm. En dat je uh, elkaar argumenteert yeah. over je standpunten. Ja, nou hoor ik wel eens ook over drummers... Jij bent een drummer, Elko. Mm -hmm. uh, dat hij uh, wel eens bezig... met een eigen droomwereldje van... Uh, als mijn partij maar goed is... maar kijk je ook uh, over je eigen uh, muziek? Uh... Oh, absoluut. Ja? ja, absoluut. Zeker als mijn dat... nummers aan het schrijven zijn... dan ja? ben ik meer, met, uh, be meer bezig met... Van wat werkt op dat moment voor een liedje. Ja? En ik denk daarbij wel uit het perspectief... Ja. Van, van ritmes. Ja. Hè, van, van, vanuit de drummers gedachten. Ja. Maar ik, ik zit niet in Ethereal om, uh, om mijn eigen ego uh, te laten spelen. Nee. Ik ben de drummer van Ethereal en ik, ik wil spelen wat voor Ethereal, wat voor de liedjes uh, werkt, het beste het is het, maakt, ja, het beste is eigenlijk ja. als het ware. Niet per se wat het tofste is om te spelen. Precies. Nee. nee, maar hij uh, geeft dan ook aan: uh, Buren, uh, van, van ik zou het zo doen, ik zou het zo doen. Nou, en dat je zo... daarover gaat filosoferen. Of dat je dan op een gegeven moment een, een, een, een interpretatie van het stuk speelt. En zegt, niks. Zullen we het even op een andere manier het, doen? Het is um, een beetje een, een combinatie van, van dat allemaal, denk ik. Het is zeg maar van, je hebt iemand, iemand die draagt het voor. Ja, jongens, ik heb echt een te gek riff geschreven. En ja. dit en dat, zo Nou, gaan we het spelen, kijken of het tof is. En dan is het tof of niet. Ja. En dan werkt het ja of nee. En als het dan eventjes niet werkt, dan... Zet je het gewoon even in de kast. En dan misschien over een maand of twee, drie. Dan komt iemand met iets anders. Van ja, ik heb dit riffje. En ik weet niet zo goed wat, uh, wat er achter kan of zo. Of ja. ervoor. En is van. Hé, hey, maar wacht. We hebben die ene riff nog. Ja. Dus misschien is dat wel tof. Als coupletje, refreintje. Bridge, breakdown, weet ik veel. Ja. Fuck ever, weet je wel. En ja, zo krijg je dus die, die, die opeenstapeling van materiaal. zeg maar Dat is denk ik een beetje hetzelfde als, als, als tekst schrijven. Ja. Dus je schrijft dan bijvoorbeeld één strofe Die schrijf je op. En dan heb je zoiets van. Dit is bruut. En dan wil je de rest erachter plakken. En dan heb je zoiets van. Ja maar nu weet ik. Nee. nee. Niet. En dan ga je door al je, je post-its heen. En je papiertjes. En je word docs <laughs> en shit. En dan is het op een gegeven moment. Hmm. Klik. Klik, klik, klik, klik. klik hey, Hé dit klopt nu wel. En dit ja. sluit aan op elkaar. En ja. zo werkt dat denk ik ook met de muziek die is gerijst. Ik, ja? ik denk dat het heel belangrijk is. Juist daarom dat we met vijf heel verschillende mensen in, uh, in de band zitten. Dat als je vastloopt. Iedereen heeft ja. allerlei ideeën om verder te gaan. Ja. Dus uh, alle op. want uh, nog één hele belangrijke vraag uh, is het dan zo dat, uh, dat je dan op een gegeven moment wel eens een muziekstuk uh, ergens parkeert en dat je hem later dan dan weer ergens uittrekt uh, ja. uh, en dan weer verder ermee gaat? Absoluut, ja zeker, absoluut, ja. ja, zeker. Zo zijn veel nummers waar we nu mee bezig zijn uh, ontstaan. Oké, okay. door juist terugpakken. Te Heel goed. <middels> I'm Een van de oudere bands met een hele goede eerste debuutalbum. Daarna is het toch wat minder geworden met deze band. Je hoorde van het eerste album Revolution, Revolution of in ieder geval in Spaans Revolution. Hoorde je het nummer van El Nino? Weet je wat heel gaaf is? Dat ze concurrentie krijgen in de finale van Ethereal. Die krijgen concurrentie van een rockbeentje En niet één zomaar een rockbandje. Nee, diegene die over een paar weken in onze studio staat. We hebben het natuurlijk over Gangster. Boom. Oh was dit. Met het nummer. Ja, het was een gangster Three, two, shit. 1. <laughs> Uiteraard. In Gangster, als je kijkt op uh, de website of uh, op de Hives of op de Minespace, dan zie je daar op een gegeven moment uitroepteken, twee commandjes en dan nog eens een keer een uitroepteken. Dat is... Uh, the dit. Devil's Horns. Juist, inderdaad. Dat, dat, ja, uh, dat uh, embleem. En zo hadden ze uh. ook bij zich uh, met al die fans uit IJmuiden, want daar kwam het gros kwam er wel vandaan en dan gingen al die, uh, die, uh, die devils, uh, je weet ah, wel, ja. gingen er de lucht in. Ja, dat That was wel leuk. Up, maar het, uh, het leuke verhaal, uh, Menno, was uh, op een gegeven moment toch ook uh, na afloop van die vierde voorronde... Uh, ...want we stonden er buiten kijken... En we waren toch, uh, er toch wel een beetje overeen. Gangster was voor ons idee gewoon toch met afstand de beste. Ja, Dat vonden vond, ik, wij. vond ik wel. Ik, de, de avond uh, vond ik niet zo heel erg bijzonder, uh, bands trekken. Van de derde avond vond ik helemaal niet zo bijzonder, als ik heel eerlijk moet zijn. De derde avond was uh, naar mijn idee... Uh, Palalakka. Ja, was de winnaar. die waren, Pal die waren toch ook niet ja. slecht, vond ik eerlijk gezegd hoor. Uh, samen met Maar daar, daar vond ik het niveauverschil uh, heel erg dicht bij elkaar liggen bij die derde avond. Dat was echt een. Uh, ik vond de derde avond van verreweg. Qua niveau zat het zo verschrikkelijk dicht bij elkaar, vond ik. Maar ja, goed. allemaal laag, dus. Maar, maar het... uh, we, gaan even naar de, we gaan even naar de vierde voorronde, want daar hadden we het over. Uh, gangster, die, uh, die, uh, die speelde dus. Uh, vervolgens kwam de uitreiking. En wat gebeurde er? Wave Zero werd als winnaar uitgeroepen en gangster als runner-up en als beste runner-up. Wat gebeurde er om half twee 's avonds of 's nachts? Daan van de Putten die krijgt een telefoontje van de Rob Akda-organisatie en die zegt: uh, we hebben een foutje gemaakt. Jullie hebben gewonnen. Wave Zero was en Wave Zero was de beste runner-up. Dus dat is uh, het uh, verhaal. Uh, en, uh, dat, ja, dat zit hem dus nog een beetje achter. Even over uh, de Rob Agda-woord zelf. Ja, gaat er nog... Jullie hadden een hele mooie theorie over. En die deel ik ook met je. In dat opzicht. Dat want mijn theorie over. Ja, ja, ja. We hadden het over de runners up. En daar zat ook, uh, naar mijn idee, ook een hele bijzondere band bij. Klopje popje uit Amsterdam. Meet your meat. So, <laughs> ja, nou, ja, ik vond het qua podiumuitstraling Vond ik het nog niet eens zo verkeerd. Uh, zo nee, nee, absoluut niet. So, maar maar uh, wat, da, wat mankeerde er nou aan in jouw jouw oog hè? Want... Nou, kijk, het is zeg maar toch wel een, uh, ja, een commercieel iets lijkt mij. Vind je? De Rob, nou, daarop Awards en Ja, oké, okay. ja. dat, dat, dat, dat hangt zeg maar samen. Weet je? Ja. Dat kan je in één in in adem, uh, ademteug wel, wel zeggen. Ja. Maar ja, die kijken natuurlijk wel van ja, weet je, wat houdt het publiek vast op zo'n veldje hmm. als opener? En ja, kijk, ik, ik vond de, uh, klopje, poppie, ik vond het persoonlijk, ik vond het onwijs tof. Ja, dat yeah? is leuk om te Maar te zien. het is le heel leuk om te zien. Er gebeurde een hoop. Maar ik denk dat het, zeg maar, voor de mainstream zeg maar, net iets te vaag is. Zeg maar. Mainstream pop. Na, nou, de mainstream, dat. zeg maar, gewoon... Uh, weet gewoon gewoon niet. Ga ik niet. Dan ga ik toch het, een discussie gewoon, met je het. aan. Dat weet ja, ik niet. Nee, want goed, discussie het aan. nummer Euvraat bijvoorbeeld. Die, uh, uh, uh, ik ben een beetje boos. Ik ben een ja, beetje... Dat ja, nummer. Ja, dat was een geweldig nummer. Die is... Die ja. heel, de hele zaal is er echt zo met een glimmer op zijn ja, mond te kijken van... Oké, dit... Dit is al tof, het commerciële eraan. Dus mensen willen het zien, dus mensen blijven plakken. Ja, klopt, klopt. Ja, Kijk, ik, ik, ik wil absoluut niks afzeiken of zo, maar ik, ik weet het niet. Voor mij bekruipt toch een beetje het gevoel dat mensen, zeg maar, nou, een nummer of twee, drie zitten van, ja, oké, okay. tof. Maar... <laughs> het gaat de hele tijd door in een soort van vleug van waanzin en vaagheid. Kijk, ik hou er wel van, ik vind het tof, weet je wel, ja. maar ik denk dat een... Want ja, kijk, het, het is een gratis festival. En het is gewoon gewoon. Oh, hey, het is. Uh, ja, nou, cool. Gratis festival. Gaan we gewoon heen. Weet je wel. Ja. En er hoeft niet per se iets te staan wat je tof vindt, zeg maar. Maar ja, die, het, het moet toch wel een line-up zijn dat mensen zoiets hebben van. Hé, hey, dat is vet, daar ga ik heen. En dat wil ik zien. Die uh, zou zie jij op uh, Bevrijdingspop willen zien? Ja. ja, behalve Ethereal. <laughs> ja. Uh... Maar die was Sprint wel we heel erg... Dat erg was, ja, was ja, wel ja, heel ja, erg open deur. Dat is wel een een beetje. Nee, wat ik op bevrijdingspop zou willen zien, ja... Um... Blindside. Blindside. Ik, zou, ik zou Voice daar wel willen zien, dat vind ik ja? tof. Ja. ja, dat is tof. Ben Voice, nee. dat, uh, dat heb ik vorig jaar op een uh, festival in, uh, in Leiden gezien. Werfpop heet dat. En dat vond ik toch wel heel erg tof. Ja, en kijkt men dan ook bij die organisatie van de Rob Akda Award van... Daar letten we dan op? Of, of ik, denk, het... ik denk het wel. dus dat ook jury. ik wel doen. Ja. Ik dus... denk dat de jury daar wel rekening mee houdt. Dat ze een beetje kijken van... Ja, weet je wat is zeg maar een beetje feasible voor het publiek? Wat, wat eten ze op? Zeg maar, ja. Wat vinden ze lekker? Ja, dat ben ik nog meer. Ik heb weer een standpunt. Oh, okay, okay. Twee, twee jaar geleden stond Schizroid Lloyd. Oh, Schisroyd nee, Lloyd. Nee. Ja. Lloyd. Die zijn niet echt, staan niet echt bekend om hun podiumprestaties, zeg maar. Die staan ook niet bekend om hun makkelijkheid van hun songs. Okay. En die staan niet zo heel erg be uh, bekend om hun voorman. Ze hebben geen voorman. Het is gewoon een band die er staat en die echt de gekke muziek maakt, hoor. Geloof me. Okay, ja, ik. Maar het is niet commercieel. Uh -huh. En toch hebben ze gewonnen en toch stonden ze op bevrijdingspop in de eerste ronde. Ja, ja, ik, dat, ja. dat spreekt voor de jury dan, wat ja. mij betreft. Dat ja, het kan ook moedig. zijn dat ik, dat, dat ik het totaal bij het verkeerde eind heb en verkeerde, <laughs> verkeerde conclusies trek, weet je? Dat uh, en, en weet voor, ik allemaal niet, maar... En vorig jaar hadden we John Doe's Revenge. Ja. Is dat dan een, een band die, die, het, uh, die het dan goed uh, had gedaan op bevrijdingspop? Ik, ik ben er niet getuige van Ik weet niet wat John, John Doe's Revenge is. Suus uh, <laughs> de Grote. Uh, Laten we je zo wel even horen. In oh, oh, okay. ieder geval de een de van, de van de je juryleden de van de Rob de Awards. Maar we gaan weer even over muziek hebben. Ja. Of muziek hebben we het over, okay. maar we gaan het even, even lekker muziekje luisteren. Jij hebt iets aangevraagd en het heet Gojira. Gojira. En dat is Frans. Dat is een Franse band, inderdaad. Dat is extreem vet. Ja? Esoteric Surgery. Komt hij dan? We'll yeah. yeah. Jira. Lijker, ik, denk, ik denk eerder aan een een of ander kopieerapparaat. Kyocera. Kyocera, ja. ja dat zijn van die uh, kopieerapparaten. Ja, maar maar is, misschien hebben Japans. ze dit ook wel gekopieerd. Stop! Eerste show. Inderdaad, dat gaan we zo nog even horen. Uh, over metal scenes gesproken, want... Ook uh, onder het, onder het, ja, onder het uh, genot van uh, de Heineken die hier uh, nog ergens... Uh, ja, die ja, rijkelijk vloeit. Ja. Uh, was er op een gegeven moment uh, een verhaal wat jij net vertelde van... Nou ja, uh, jullie kwamen die tweede voorronde en jullie dachten van... Nou, we zien wel waar het eindigt jongens, want... Ja, precies. Je had geen idee van, van, nou... Nee, maar daar gaat het ook niet om. Nee. Had je, had je ingeschat dat het brein dat kwam uit de ruimte toevallig uh, het uh, zou gaan winnen? Nee, ik, ik had mijn geld op uh, klopje popje gezet. Gewoon tegen de combinatie van gewoon toch wel goede muziek en, en er gebeurt iets op het podium. Ja. Maar het maakt niet uit. Weet je, een wedstrijd noem je een wedstrijd omdat er een jury zit die iets over de bands gaat zeggen. En zegt ja. die band is de beste. Maar voor ons is het gewoon puur van... Weet je, zelfs de kleine zaal van patronat is gewoon onwijs toffe zaal om in te spelen. Laat ja, staan inderdaad. de grote zaal. Nou, ja. En dat is, voor mij is dat driekwart van de reden... ...om daar toch aan mee te doen. Want ja. het, het gaat helemaal niet om en de wedstrijd. Dat is de, dat andere kwart dan? Nou, dat is wat jij net vertelde. Oh, oh, <laughs> dat <okay>. is gewoon <laughs> toch de, de aandacht die er nu wel aan wordt gegeven. Weet ja. je, Nu je in, in die finale staat... Dus het, ja, ...je naam wordt toch gewoon wat, wat meer verspreid. Ja, het is all about getting your name out there. Het ja. is ja. gewoon... Uh, maar wat die vind je van de jury niet van, van uh, Rob Akdelhoort? Ja, daar ga ik niks over zeggen. De jury, ik weet niet eens wie de jury leeft. Nee, gewoon, gewoon überhaupt hun nou commentaar. Ja, ik, van... ik hoor meerdere dingen, weet je wel. Dan goed, ik slecht. Taar, ja. Ik vind het heel moedig dat je, uh, dat je dat doet. Toch wel? Ja, dat ja. je als, als muziekliefhebber of muzikant, die zit ook vast in de jury... Uh, ...in een jury gaat zitten en, en iets gaat zeggen over andere bands. Ja. Dat vind ik moedig. Dat vind ik moedig. Want ik, ik schrijf zelf muziekrecenties... En ik weet uh, hoe, hoe precair dat kan zijn om iets over een andere band te zeggen. Hè? Om, om beoordelend zeg maar, te zijn. Ben, je over een band. Asshole, ja, maar je ja. zeg bent al snel een asshole. maar je hoeft maar te zeggen: van ja, nee, we vonden het echt super tof. Alleen ja, dat en dat was misschien even wat minder. Die breekjes waren niet zo strak. Dan ben je gelijk al een lul. Ja, dan, duik <laughs> een dan duiken mensen, mensen vaak gewoon bovenop je van van: joh, uh, waarom zeg je dat nou? Die jongens doen toch ook hun best. Ja. Hmm. Dat is een beetje de, de instelling. Maar dan heb jij het gevoel van, ah. weet je wel, wat eh, maakt dat nou uit allemaal? Jij schrijft het, jij nou, om, om spreekt het. Om jij... je een voorbeeld te geven, uh, Menno. we werden dus bij de, de Robakda Award voorronde. En dan werden we positief beoordeeld en werden we dan tot winnaar uitgeroepen. Uh, we hebben ons ook ingeschreven voor de Grote Prijs van Zuid-Holland. Uh, daar zijn we niet door de cd-selectie uh, gekomen. Ook vanwege een, een argumentatie waar je voor of tegen kan zijn. Mm. Maar dat is het, het, het super subjectieve hiervan. Ja, en wat... dat is ook de reden dat wij zeggen van. Ja, weet je, een, een wedstrijd daar kan je best aan meedoen, maar daar doe je dan aan mee omdat het een tof optreden is. En niet omdat je dan een voorronde kan winnen. Nee, maar ik, ik las Precies. ook nog even iets over uh, op, op, op een van de, de media, uh, de, de sociale uh, profielmedia. De Hives. Of de Hives, ja. <laughs> ja. Dan zag ik even iets voorbij komen van, van goh, uh, we hebben meegedaan aan een, een of andere competitie en de jury was uh, 20 jaar oud. Ja, heb oh. je ja, meegedaan. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat is... Moet je dat dan serieus nemen, dat, nee. dat verhaal? niet. Nou ja, dat verhaal, verhaal mag je wel <laughs> serieus nemen. Het verhaal... De bedoel je dan de post die geplaatst is over uh, ons, ons ongenoegen over die jury. Want Dat oh, was ja, ook hij is een, was echt, wel. Ja. Ja, ja, maar dat was ook echt gewoon zwaar onprofessioneel. Ja? ja, Nee, maar het, het, het was gewoon een soort van slecht georganiseerde beentjesavond, weet je wel. En... We komen eraan en het was van, oh ja, pleur daar meneer neer. En het was van, oh, oké, okay, prima. Ja, wanneer moeten we spelen? Ja, dan en dan en doe maar of zo. Ja, het nou, was niet georganiseerd. Nee, nee. wij spelen en nou, de juryleden, die heb je dan... Uh, picture this, zeg maar van, er is een jury. Je weet dat ze er zijn. Ja. Of, of, nou ja, maar je die ziet horen ze niet. zijn. Ze zijn niet vooraan van, in de zaal geweest. Ze zijn niet vooraan in de zaal geweest. En dan op een gegeven moment rond een uurtje of half één, één uur, dan komen er drie gasten echt letterlijk het podium opstrompelen. Van, ja, 16, denk ik. Ja, 17. gemiddelde leeftijd was twintig, 1920 of zo. <lacht> en dan ja. pakt zo'n gozer, die pakt die mic, en is van, ja, en uh, we hebben nu juni in point. <lacht> En uh, nou, de band die niet gewonnen hebben zijn die, die, die en die. En dan komen we dus uh, weet je, wat ik nog een slokje bier hoor. <laughs> uh, ja. Oké, okay, ja, en het gaat dus tussen die band en die band. Het was heel spannend. En het was heel spannend, maar die band heeft gewonnen. Kort en klaar. klaar. Ja. En toen gingen ze weg, gingen ze ja. weer bier te zuipen. En dan heb ik echt iets van, ja jongens, als je zoiets gaat doen. Nou, Zorg er dan is, wel voor dat je zeg maar, een beetje een, een fatsoenlijk oordeel kan vellen. En dat je ook inhoudelijk punten hebt. Waarom? Waarom van, nou kijk, we vonden die bent niet tof hier en hierom. En die bent wel tof daar en daarom. En dit was niet goed en dit was niet goed. Dat ja. je het een beetje verdeelt over, zeg maar. weet je. Niet dat het is van, nou, bent 1 en 2 winnen niet. Bent 3 en 4 gaat het dus om. Bent 4 was kut, dus bent 3 wint. <lacht> dus nee, kortom, de Rob Akta is zo slecht of niet? Nee, nee, okay. dat heb je ons ook helemaal dat niet ons horen ons zeggen, beste man. Zeggen. Dat zullen we ook nooit zeggen. Heren, ja? ik dank jullie hartelijk uh, voor de komst. Want ja, we ook? hebben nu uh, nog een paar minuten nog, uh, tot tien uur om nog het uh, laatste restantje te draaien. Ja, daar, daar is hij. Ja, daar <laughs> is hij al. We gaan luisteren. Horse Hoorste band, de afsluiter van het metal podium op Bekenstein. Ken je de term Nintendo Core? Nou, hier komt hij hoor: Nintendo Core. Een gewoon een, een Gamecube neerzetten, daar geluiden in maken en je hebt Nintendo Core. Geloof me, het is een vrij beukwerk. Volgende week een balansweek, weinig beukwerk, maar wel veel goede muziek hoor. En natuurlijk...